Een volgepakte restaurantboot is op de Tigris, in het centrum van de Iraakse hoofdstad Bagdad, gezonken. Zeker acht mensen zijn omgekomen, negen restaurantbezoekers worden vermist. Mogelijk waren de balken die de boot op zijn plaats moesten houden te zwak. Ook waren er te veel mensen aan boord. Oudspeler en trainer van Vitesse Theo Bos is gisteravond overleden. Bij Bos werd begin vorig jaar alvleesklierkanker ontdekt. Bos speelde zijn hele carrière voor Vitesse. Vanaf 2009 was hij twee jaar hoofdcoach van de Arnhemse voetbalclub. Na een kort avontuur in Polen ging hij aan de slag bij FC Dordrecht. Daar moest hij vanwege zijn ziekte stoppen als coach. Theo Bos is 47 jaar geworden. Het weer, vooral in de zuidelijke provincies grijs met soms motregen. In de loop van de dag zon, het wordt dan zo'n 5 tot 7 graden. In het weekend geregeld zon en droog. Na het weekend wordt het zachter, het wordt komende week mogelijk meer dan 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A9 richting Amstelveen. Bij Bathoevendorp 2 kilometer. A15 richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 6 kilometer na een ongeluk iets verderop bij Stierrecht. Daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. A28 richting Utrecht. Daar staat dus de seknop het Hoevenlaken. En Leusden 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Me propose une vie de pour que je donne a new life for the good you've done. You're not to me plaît. Goedemorgen op deze winterse zondagochtend. Misschien wel een van de laatste winterse ochtenden. In ieder geval blijft het vandaag uh, nat, koud. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren naar twee uh, uur CFM-jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Um, u heeft misschien nog niet uh, uh, de zangeres herkend die ik net draaide. Dat uh, snap ik, want ze uh, hoor je natuurlijk niet zo heel vaak. Maar ze is wel bekend. Het is namelijk Josephine Beker. Het is de Amerikaans-Franse uh, danseres, zangeres, actrice... die ook bekend is van de Folie Bergère in Parijs. Geboren in 1906 in St. Louis, uh, Missouri, uh, Amerika... en overleden in 1975 in uh, Parijs. Ze trouwde met een, uh, in 1937 met een Fransman... werkte in uh, Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog... werkte ook in het verzet... kreeg na de, Franse, uh, na de Tweede Wereldoorlog de Franse Croix de Guerre voor haar uh, werk in het verzet... En later liep zij ook mee met Martin Luther King... en werd zelfs gevraagd als vervanger van Martin Luther King na zijn dood. Maar bedankte voor die eer, omdat ze dat uh, risico haar, uh, haar kinderen niet aan wilde doen. Toen ik dit nummer had uitgezocht, dacht ik natuurlijk van... wat kan ik hier nog uh, vervolgens opdraaien aan Franse muziek? Toen kwam ik bij Nina Simone terecht. Hij heeft natuurlijk een prachtig nummer geschreven, uh, gezongen, mijn nummer qui pas. Volledig in het Frans. Uh, Nina Simone had ook heel veel met Frankrijk... Maar toen ik het album ging beluisteren waar dat op stond... I Put a Spell on You uit 1965... toen kwam ik eigenlijk nog een veel mooier nummer tegen. En het gaat mij eigenlijk ook om de mooiste nummers te draaien... die van toepassing zijn. Dus geen Franse versie van Nummer Quite pas... maar een Engelse versie van I Put a Spell on You. Het originele nummer is van Screaming Jay Hawkins. Het komt van het album I Put a Spell on You uit 1965. Nina Simone. Ik ja. ...heeft geluisterd naar Chad Baker... ...met het nummer Baby Breeze... ...van het gelijknamige album uit 1964. Dit keer uh, Chad Baker niet op trompet... ...maar op flugelhoorn. Zijn trompet was namelijk gestolen... ...en hij had een uh, afspraak staan om, uh, om te gaan spelen. Dus hij heeft een uh, flugelhoorn geleend... ...en heeft er eigenlijk een fantastisch album mee gemaakt. Hij werd vergezeld door uh, Frank Strozier... ...op altzaks uh, en op fluit. Phil Orso op tenor sax, Hel Geiber... Op piano, Michael Fleming op bas, Charlie Rice op drums. We gaan verder met uh, de Britse uh, band rondom Vic Ash. Um, en die hebben in uh, 1955 een album gemaakt. Uh, Vic Ash Quartet plays Hokey. Hokey is Hokey Carmichael. Dat is een Amerikaanse componist. Die eigenlijk een aantal hele grote klassiekers heeft geschreven. Die door vele artiesten zijn vertolkt. Zoals Stardust, Georgia on My Mind... The Nearness of You en Heart of Soul. Het zijn vier uh, zeg maar van de meest opgenomen Amerikaanse liedjes. Um, Vic Ash kwartet uh, met uh, het nummer The Nearness of You. Ik ben U heeft geluisterd naar de betoverende Nederlandse saxofoniste Tineke Postma met het nummer Newland. Het nummer komt van het album The Dawn of Light uit 2011. Zij is, uh, staat al jaren bekend als een van uh, de grote Nederlandse saxofonisten, zowel nationaal als internationaal. En ik heb net even gekeken op haar website. Mocht u haar uh, uh, muziek graag live willen horen. Ze speelt toevallig vanmiddag in uh, de regentenkamer in Den Haag. Dus als u het van het moment gebruik wilt maken, kunt u naar Den Haag. We gaan verder met een uh, nummer van Thelonius Monk. Van het album The Complete Blue Nose Recordings. En um, ja, Thelonius Monk heeft natuurlijk ook heel veel prachtige nummers gemaakt. Dus ook hier was het weer moeilijk kiezen. Maar ik ga uh, draaien het nummer Ask Me Now. Thelonius Monk heeft u alweer kunnen luisteren naar een paar grootheden, namelijk Duke Ellington en John Coltrane. Het nummer In A Sentimental Mood komt van een uh, album uh, genaamd Duke Ellington en John Coltrane, 1962. Alhoewel uh, Duke, uh, Duke Ellington als eerste genoemd staat, schoof hij eigenlijk aan bij het kwartet van uh, John Coltrane. Want John Coltrane speelt natuurlijk tenorsax, Duke Ellington Piano... Aaron Bell, Bas en Elvin Jones, de vaste drummer van uh, John Coltrane. Uh, we gaan verder met een uh, nummer van uh, Roy Eldridge. Uh, Roy Eldridge heeft uh, een aantal eigen bands gehad. En onder andere uh, Roy Eldridge en his Central Plaza Dixieland. Uh, in 1956 hebben zij een nummer opgenomen, Tin Roof Blues... Into the hole Carrying okay. yeah. Oh, <laughs> oh, Onlangs hoorde ik op de radio bij een collega zender uh, zo'n nummer van, um, van een Blue Note verzamel cd. Die in de jaren 70 veel uh, de gewoonte waren. Nummers die vaak in televisieseries of in films gebruikt worden. En dit was een van deze nummers. Het was uh, Donald Byrd met het nummer Blackbird van het gelijknamige album uit 1973. Donald Burt is een, een, ook een bekende jazzartiest. Die is al in de jaren 50 uh, gelijk vanuit school begonnen bij de Art Blakey Jazz Messengers. Hij heeft vervolgens uh, ook nog gespeeld met John Coltrane, Sonny Rollins, Thelonious Monk... en later ook Herbie Hancock. Eind jaren 60, begin jaren 70, heeft hij eigenlijk een, een, een, een, ja, een uitstapje gemaakt. Hij was inmiddels zelfleider en kon uh, zelf gaan experimenteren... En begon met Jazz Fusion en Rhythm and Blues te combineren met jazz. En dit heeft in uh, dit album uh, geresulteerd, Blackbird. Het was uh, op dat moment het best verkopende album van Blue Note uh, in alle tijden. Verder gaat op, uh, op filmmuziek. Um, een ander bekend filmmuziek is uh, Peter Gunn. Ik kwam dat tegen in datzelfde Blue Note album wat ik thuis heb liggen. In een uitvoering van Jack Constanza en zijn orkest. Um, maar dat bleek eigenlijk meer een Cubaanse mambo-uitvoering te zijn. En dat was niet helemaal wat ik zocht. Want ik bedacht me dat er nog meer uitvoerders waren geweest. En het blijkt ook, de originele uitvoerder is Henry Mancini geweest. Henry Mancini is een pianist uh, in de naoorlogse tijd uh, van Glenn Miller geweest. Is later in, uh, in de filmmuziek gegaan. Heeft onder andere uh, de muziek voor de serie Peter Gunn geschreven... en gecomponeerd uh, en uitgevoerd natuurlijk ook. En hij heeft later bijvoorbeeld ook nog muziek gemaakt... voor de Pink Panther, de Vogel-serie begin jaren 80. misschien herinnert u die zich nog... maar ook bijvoorbeeld de thema-song van de uh, the Charlie's Angels. Hij heeft uiteindelijk meer dan 90 albums opgenomen... Hij heeft ook nog gedirigeerd bij uh, bijvoorbeeld... het London Symphony Orchestra, 20 Grammys gewonnen... en vier Oscars, dus wederom een hele grote uh, componist... Dirigent en natuurlijk ook muzikant. U gaat luisteren naar de originele uitvoering van Peter Gunn door Henry Mancini. Nu had ik het net over de Pink Panther. En, maar hier staat de televisie aan en staat de teksttelevisie aan van CFM. Uh, van er valt mijn ogen op dat de Pink Panther dinsdagmiddag in um, de bioscoop hier in Zandvoort gedraaid wordt. Um, dus ja, mocht u interesse hebben, kunt u daar niet alleen de film zien... maar natuurlijk ook nog meer muziek van Henry Mancini horen. We gaan verder met uh, Shirley Bessie. Shirley Bessie staat natuurlijk ook bekend om haar nummers voor uh, James Bond... Ik heb begrepen dat ze vanavond live optreedt... In de, in de Oscarsuitreiking in Amerika. Dus daar kunt u ook van er genieten. Um, ik ga geen nummer van James Bond draaien... maar ik ga een nummer draaien... Uh, Light My Fire... van het album Something uit 1970. Het is een nummer van The Doors... wat zij covert. En uh, met dit album was het eigenlijk... de wederopstanding van Shirley Bessie... weer een uh, feit. Want ze had natuurlijk al een langer lopende carrière... maar die raakte in de jaren 60. Een beetje in het slop. U gaat luisteren naar Light My Fire van Shirley Bessie.